...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Gert Glück met het NOS Journaal. De Conservatief hebben de Britse parlementsverkiezingen gewonnen... ...maar ze hebben geen absolute meerderheid behaald. Na het tellen van 90% van de stemmen staat de partij van Cameron... ...op een winst van bijna 90 zetels. Leber van premier Brown leverde ruim 80 in... De Liberaal-Democraten hebben de goede peilingen niet kunnen omzetten in winst... en komt in zeteltal onder het huidige aantal uit. Iedere zedendelinquent die in een TBS-kliniek wordt behandeld... heeft recht op chemische castratie, zodat hij meer kans heeft op verlof. De weigering van sommige klinieken om aan zo'n castratie mee te werken is onaanvaardbaar. Dat schrijft de Raad voor de Strafrechttoepassing en jeugdbescherming in een rapport. Het is gemaakt in verband met een nieuwe wet over de behandeling van TBS-veroordeelden. Nu zijn de verschillen groot, schrijft de Raad... De ene TBS'er kan wel met verlof omdat hij libidoremmers mag gebruiken. De andere TBS'er moet binnenblijven omdat zijn kliniek libidoremmers buiten de behandeling houdt. De raad wijst overigens ook op de ingrijpende bijwerkingen van chemische castratie. De Tweede Kamer vergadert over steun aan Griekenland. Verwacht wordt dat de meerderheid akkoord gaat met het steunplan. De Eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds lenen Griekenland 110 miljard euro. Nederland neemt daarvan bijna 5 miljard euro voor zijn rekening. Het steunplan gaat alleen door als alle parlementen van de Eurolanden akkoord gaan. De eerste luchthavens zijn weer allemaal open. De aswolk van de vulkaan in IJsland vormt geen bedreiging meer voor het vliegverkeer. De autoriteiten waarschuwen wel dat de volk nog in de buurt is. Als de wind van richting verandert, ontstaan er misschien opnieuw problemen. Het vliegverkeer is niet meteen weer normaal. Passagiers die al geboekt hadden krijgen voorrang. Anderen moeten rekening houden met vertraging. Het weer bewolkt de regenachtig maximumtemperatuur 10 graden. Dit was het NMAS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met nu de Watertoren. is <laughs> Everywhere, love is everywhere you are, everywhere around, everywhere you go. Love is you. Find it in a letter a soldier wrote to send his wife there. See it in the bravery of a man who saved your life.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 I'm in your wild. Te veel zinnen, te veel hoor draaien in mijn kop, te veel hoorden, te veel muren, te veel uren die langzaam, te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien er omheen, te veel mensen, te veel zinnen.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 Lange, lange dag En zo zie ik ze graag Maar nu is het genoeg Genoeg gezien vandaag Zo, mooi jurk heb je aan. Eh, uh, ik heb al een vriend. Ik ook. Aardige mensen, hoe gaan we ermee om? Beleef het me van Zandvoort, op ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. ZFM Beautiful girls all over the world I could be chasing But my time would be wasted They got nothing say hi and I might say hey but you shouldn't worry about what they say cause they got nothing I think about I've been it. to London I've been yeah. to Even Zandvoort. the guests.